Wij beginnen de les 201 op de pagina Kuf nun Gimil, 153. Hasulam, de linkerkolom, de regel hier. We staan te midden, in het midden van zijn betoog over de zonde van... Kijn. Hoe dat zit. Eigenlijk de, de, de diepste uitleg waar je, wat je kan vinden naar krachten. Wat, wat is toch deze zonde geweest? Vind. En het is niet zo een, eenmaal in de geschiedenis ergens, maar het is telkens op deze manier wanneer we wat, wat, wat Kijn doet ook dat uh, het gebeurt steeds op deze manier dat wij leren er bestaan niet iets dat chronologische dingen in, in de geestelijke boeken, al lijkt het wel dat het it, iets chronologisch is maar het is niet zo, er bestaat in principe. Uh, een principe een mokdam om de torah, er bestaat niets wat voor of ach of daarna is in de torah erg belangrijke principe, want men denkt, nou, dat eerst Moshe ging daar naartoe, en dan vervolgens was daar, het is, uh, lijkt het wel daarop dat dit een verhaal, en dat het komt als verhaal over, maar het zijn allerlei krachten op dit, alles wat we leren in de, over de boom des levens, het schaïm, alles is precies hetzelfde staat in de, in de Torah, om beschrijven in het verhalen de voor in de verhalen de voor ella hata kain at van five eile dig dusha she klipot ella hahen zes sheba arka niet lapsu as at van eile shelo zeifen. Hastumot gam ken. Mi khasadim puntet puntje veghalle graag. Byth anegura denukla ach de eile de klipa. Shebaze shebaze ha khaye nitsutin kat kat kat ktanim kat, äh, 9. Kihouar de klipa bisha, echaye, otam bedugmat elef or hasadim de gdusha, gam azahar, twaalf de eile de klipa nizdavek, bima nukva, haso, dertin shahil bisha eile de kayen, ke gam lo, otam, ach, Tilim 14 de Kain. Ela Akarsha had a Kain, maar nadat Kain had gezondigd, we hipir had van eile en deed de letters eile van het heilige. Elk, wo elk woord is hier belangrijk. En, en deed falen alle en deed falen de letters eile van het heilige die in zijn ziel waren, naar de klipot, naar die klipot, die in de arke waren, in de arke zijn, niet lapsho as at van eile schelo werden zijn letters eile ingebed, as gamken gam ken me hasadim, welke letters eile van hem waren, eveneens, zijn eveneens um, verhuld van chassadim, dat wil zeggen, ze hebben geen chassadim, maar toch aan de hoer vallen zij waar vielen ze, waar, waar werden ze ingebed, die zijn vonken um, zijn van het heilige, dat is een klein beetje wat hij had nog, die werden ingebed, in betoog aan de hura de nukwa binnen, binnen het licht van de Nukwa 8 Van de eile, van de klipa. We hebben geleerd over die eigenschappen van. Ja, herinner je nog op de vorige les. Van het mannelijke en vrouwelijke van de klipot. En dus wat hij deed nu. We herinneren je nog. Dat we hebben geleerd dat het mannelijke heeft nog. Het mannelijke van de klipa heeft nog chassadim, nog klipot. Maar hij verlangt naar chogma. En die chogma kan hem vrouwelijke noekwa niet geven. De noekwa van de, vrouwelijke, van de kwa, vrouwelijke noekwa, dus vrouwelijke klipa. kan hem dat niet geven. En zij heeft een beetje gesadien, maar geen chogma. Dus zij trekt hem ook niet aan. Dus op deze manier blijven ze gescheiden. En als zij, als het als paar. Van de klippa gescheiden blijft, hij mannelijke en vrouwelijke, dan is er zeer ook van de klippa, dan kunnen ze geen schade toebrengen aan de mens. Maar als een mens, zoals Adam in dit geval, zondigd, gezondigd had, dan gaf die, de klipot zelf, hebben geen kracht om te leven. De klip, klipot ja, de klipot alleen uh, leven. Uh, bij gratie... van wat de mens... aan hen geeft door zondigen. Zo heeft... zo geweldig... heeft de schepper de wereld gemaakt... dat op deze manier bestaat er een, een feedback. Als een mens gaat zondigen... dan wordt hij aangepakt. Door de klippa. Ah, wordt hij aangepakt door de klippa. Dan gaat hij spijt hebben. Dan gaat hij ook... een keer doen. En dan keert hij terug naar de schepper. Dus... Geweldige mechanismen heeft hij gemaakt... ...waarbij aan de ene kant... ...de mens kan niet ontlopen... ...om niet vooruit te gaan... ...ja, hij kan niet zeggen... ...ik ben een gewone jongen, ik wil niet... ...ik ben gewoon een boer... ...hij kan niet ontlopen, waarom? Altijd, hij altijd... Uh, weet het, ...de citra agra... ...altijd als prim... ...altijd uh, steekt hem... ...altijd, en wat hij ook wil... ...ja, ik wil vrij zijn... ...ik wil uh, op zijn eigen manier... ...dan wordt hij altijd gebeten en, en, ...en gestoken... ...door de citrager. ...dus hij heeft eigenlijk geen keuze... ...maar dat... ...schijnbaar dat hij geen keuze heeft... ...is ook een keuze van een mens... Heel? ...dan langzamerhand ...want een mens moet toch wel... Uh, ...is gemaakt om te... Om, ...een mens eigenlijk... ...weet niet wat, die, wat, wat, wat voor hem goed is... ...vaak weet een mens niet... Hij denkt, nou dat goed is, dat is voor mij goed. Maar, en vaak ligt hij tegen zichzelf. Gewoon door op opvoeding, door allerlei andere dingen, door allerlei fantasieën. Maar, dan bestaat er diep in het hart van een mens zo'n mechanisme, het mechanisme dat hem steeds bijstuurt. Maar hij zelf bepaalt. Eindelijk, dan heeft de mens het gevoel dat hij zelf de keuze doet. Want doet die slechte keuze, dan wordt hij natuurlijk, krijgt je dan uh, op zijn donder, gaat hij dan, krijgt hij problemen en alle andere dingen. Voelt hij zich onprettig, etc. En dan brengt well, het hem wel naar het naar het goede. Dat is de klipot. Dus dan zien we dat normaal de klipot zijn, uh, elkaar, maar Kain die trok dat licht naar. De, het licht een beetje van zijn eigen Eile. Trok die dan naar de Klippa. Wat heeft die dan? Wat heeft die gedaan dan? Kijk dan. Hij trok dan dat licht aan dat van Eile. Dat is een, een beetje. De Eile is representatief voor wat? Voor Chogma. Dus hij had een beetje Chogma. Vonken van Chogma. Nu had hij dat. In, als het ware door, door de zonde, heeft hij zijn, een beetje chogma wat hij had, had hij gestopt, toegestopt, in die noekwa van de klipa. Natuurlijk via zichzelf, binnen zichzelf, maar dan overeenkomt het naar krachten, met die noekwa van de klipa. En hij geeft dan het leven, de le het levenskracht aan die noekwa, een beetje chogma. Ah, ze dus geeft een beetje chogma. Aan die noekwa. Nu een beetje noekwa heeft ook een beetje gochma. Dan wordt ze aantrekkelijk voor het mannelijke. Want het mannelijke de mannelijke van, het, van de Sitra van Het mannelijke van de klipa, Die heeft chogma nodig. Nou die noekwa heeft het. Dan wordt zij aantrekkelijk. Waarom daarvoor. Noekwa had alleen maar een klein beetje is Voor hem is het niets. En dan kon hij niet. Hij heeft, heeft gochma nodig. Dan, nu heeft ze wel gochma ontvangen, van, van, van, gekregen door Adam. Sorry, door de zoon van Adam, door Kayen. En daardoor wordt Noekwa van de Klipa aantrekkelijk nu voor, die, voor het mannelijke klipa, voor de mannelijke klipa. En nou aantrekkelijk betekent dat hij gaat met haar zwoek maken. En zwoek maken betekent bij elkaar komen. Ja, bij elkaar komen. En zivuk maken betekent dat uit deze zivuk komen de nakomelingen. En de nakomelingen, dat zijn dan bij, bij kaaien, dan worden dan als het ware uh, de krachten of zielen et cetera, die product zijn van deze, van deze zivuk, van de Sitra achra. Ja, daarom ook de kinderen van, van kaaien ook waren natuurlijk een waren ook producten van de klipot. Nou, dat is eventjes dat wat. Maar dan gaan we dat even kijken wat, hoe hij ons dat uh, verwoordt. Uh, waar, waar zijn we gebleven met de vertaling? Dat is regel 8. Dus die val viel dus die vonken van. Uh, kaaien dus Chokma, viel in het binnen het licht van de Nukwa. licht van de Nukwa was Chassadim. Ja? Dus nu, binnen de, binnen de Chassadim van de Nukwa van de Klepa, viel dan een beetje Chokma. Dan hebben we Chokma binnen en Chassadim omhullen. Dan is het geweldig, je kan je maken. Je kan niet zo zien dat daarmee. Heeft hij, he, die, die Kain dus, uh, bracht hij tot leven kleine funkjes, de reichel neechen, shinicharuba, kilim de eile, die bleven in de kilim van eile van Kain van het, van, van het aspect van chochma, tin kiha orag, de klipa, bisha, wand. Het licht van de uh, onreine klipa... Bisha is in Ramees voor onrein... Want het licht voor de onreine klipa... Heche heeft hen uh, leven gegeven... leven gegeven, Dus levend gemaakt... Bij zoals de, vergelijkbaar met... Uh, licht chassadim van het heilige, net zoals het licht chassadim die als het ware laat de chokma tot leven komen als het ware chokma wordt voelbaar en wordt er, er, ervaren. Zo so is it het ook hier in, in de klipot. Dat daardoor Gamma zahar de eyle de klipa. Ook het mannelijke van eyle van de klipa. Nisdaveki Manukwa nukwa. Magd zivuk met de van de klipa. Hazo van met deze nukwa. bisha eyle de kain welke nukwa. omhulde de eyle van kain. Ki gam, zide, de Net zoals we hebben geleerd met over, er, eerder in onze cursus over de Ik herinner ik ook dat zij omhult een mens zijn gegogma of zaad als het was. Zij omhult het en maakt dan een body als het ware omhulsel lichamelijk met ze, met, met, met, naar kracht en ook dat in, dat is dat zij ook om, omhulde deze uh, Alef an Kain ki Lo Van Og hey dat zijn dezelfde kelim van dat Og dat is zijn dezelfde kelim van Kain Alef de Klipa en klip. Alef van Kain al dezelfde kelim Wa al deze van is van de ziel en de andere is van de Klipa de Klipa het algemene klipa is een onderdeel van het van het van het stelsel 14. En eigenlijk is het een uitwendig deelte van van de wereld, want de zielen zijn inwendig deelte van de wereld. Waar de ze holide kijnen tot dood, shem 15 minuten zei: 'Hochma, baat van Eilishilu'. Zestin Hamoravimba kilim de hele de zachar de klippa. Shehem 17. Niet lapsuba or shelanuk de klipa. herhaalt je slad on zin dat, dat, dat hele, dat hele mechanisme hoe dat werkt. Waar de deze ze en door deze ziwug holid en tol dort, en deed zielen voortbrengen. Of, nee, niet zielen, date, deed, toldood betekent uh, afkom, ja, nakomelingen, de, nakomelingen uh, maakte hij of deed geboren worden, ze hem, maar niet zozeer zei, want welke nakomelingen van hem zijn, de funken, de, de, de funken van de gogma, eigenlijk, ja, dus de innerlijke, het innerlijke gedeelte van, hen, van zijn Nakomelingen, dat die zijn, die zijn gevormd door de vonken van de Hochma, van de, van de Hochma, Shinisharubaiat van Eile die overgebleven waren in de letters Eile van zijn partsouf. Amooravim, die vermengd zijn, Bekelim de Eile, de Zagar die vermengd zijn met de Kelim van Eile van het mannelijke van de Klipa. Schehen 17, Nitla Pshuv, die dat zei zijn ingebed in het licht van de Nukwa, van de Nukwa, van de onreine krachten, Nukwa van de Klippa. Dus hij is ingebed in de Kilim, die zijn verbonden, zijn eilen, de eilen van Kaien, zijn vermengd met de kilim -ele, -ele van Elen, van het mannelijke van de klipa, en beide nu uh, zijn ingebed, in, in die in het licht van de noekwa, want beide zijn als het ware samen dan, zijn gogma, want de, de, het mannelijke van de klipa, die heeft dus aangetrokken, die, ook die, deze gogma, en dan, zijn ze binnen de Nukwa, binnen het licht van de Nukwa. De Nukwa heeft een beetje chasadim. En op die manier, achtin En dat is, dat is de, de, het charakteristieke van de nakomelingen van, van Kain. Dat zijn ze in, We zijn amro, bashaate de nachit, de nacht, le tamman, Kain. ניאخذים יש tadfood דב דב ויש תלי מוקח하다 כי תвин דהניץו צי חוכמנים יש ארובה ילי דקעין ניתלפשו אינן תвин דה באורני כי ו' דקליפא צ'לי דאיזה חשאכ באגמ תвин דהניץו за сахар דקליפא קדילי קבלו להנוט מין צי דרי תвин דה חוכמדי ילי Wennis Dov goze bazed haynu 24 schni statt voke khade vnishla muze mize khade 25. Woze shomer ve kula khazey deyon tol dod de kain shali de 2020 khazivuga ze u tol dod. Shem khinot it labshut 25 niet suzende eile de kain benehura de od klipa. We Saud 28 se Niglu, alle dee zenit, in de Shamot, kain, we kolam, we negen en twintig dot, de kain, ze noldu, alle azivug aziwug, dertig Kijk nou, een lange zin, maar loopt zo fijn, zo fluent, ja, zo, ik voel van binnen absoluut geen, zeg je geen uh, stotterig gevoel, weet je. Dat is, soms, vaak is het, voor mij is het bijvoorbeeld een, uh, een teken van dat het verwarrend is. Dan voel ik het wel, dat uh, het zit in, in, ja, in taalgebruik ook. Hij heeft het absoluut niet. Interessant is dat hij zelf, uh, dus de Judas, dus die haslam wat geschreven had ik jullie nooit verteld, geloof ik, denk ik, dat hij zelf wist, en ook naar buiten bracht, gewoon ge geopenbaard had, dat hij de incarnatie van Ari was. Hij zelf, hij is, dus de, hij, dat hij de incarnatie van Ari was. En interessant is dat, weinig hadden gehoord aan, gehoor aangegeven. Ik weet het heen, incarnatie van Ari, Want, waarom, hoe weet ik het? Je hoeft niet te weten, je hoeft niet te, uh, boeken te, uh, te lezen. Ik voel het aan zijn taalgebruik. Net zoals ik lees, Arie, het, uh, het is net als stroom. Zonder einde, zonder begin. En het is heilig, het is met niets vergelijkbaar. Zo is het ook zijn taalgebruik. Ik voel het ook in zijn taalgebruik. De ari voel ik ook in, in, in jehoede afslag. Voel ik ook ari, juist niet, niet overal natuurlijk. Er zijn bijvoorbeeld heeft, uh, commentaar gegeven, ook in het een ander boek, Panim Eirot Pani twee verklaringen die moeilijk, erg moeilijk zijn. Maar toen was hij waarschijnlijk nog niet klaar. Toen was die, die waren die nog ja, geweldig, dieper, diep, diep, diep, diep, diep, diep, diep. naast de test. Heb je nog commentaar gegeven op het Ik heb het boek ook, ik heb een delig boek, niet zes, delig, drie boeken, driedelig. Weinigen leren dat, niemand kan het aan. Weinig mensen kunnen het aan. Maar het is niet alleen dat, daar is het ook, eh, daar voel je een beetje zo. Een beetje, het leven, of dat een beetje filosofie is, ook niet. Maar een beetje zo, omdat hij was een beetje links links van het midden was. Ari, Ari was helemaal in het midden. van het midden, van de hele partsof van de. We hebben dat gezien. Ari is, is je soort van de hele mensheid. Eigenlijk. Maar hij, je hoede is een beetje naar links van hem. Oké, okay, hij heeft een eigen middelste hij natuurlijk ook opgebouwd. Maar hij is in zekere zin, is hij incarnatie van Ari. Zoals so hij zegt dat hij incarnatie van Ari is, dan ik zeg het niet dat hij incarnatie, echt, dat hij he helemaal incarnatie van Ari is. Want incarnatie van Ari kan zijn alleen maar wie. De laatste, wie wordt de laatste. De Mashiach. Dus de volgende fase is de machine, Daarom als iemand zegt dat die incarnatie van Ari is. Dan natuurlijk. Bedoelde hij niet dat hij. Uh, dat hij ons wilde. Mooi, mooi vertellen over zichzelf. Zichzelf mooi maken. Voor een Godverhoede. Maar hij bedoelde dat hij. Hij zelf was een beetje links. Dus erg dicht bij de. Van de linkerkant. Dicht bij de algemene, algemene, middelste leen van de hele mensheid. Dein? Zoals wij leren dat het middelste leen waren dus Yeshua, Je en dan onder Moshe, en dan onder Shimon Yochai en daaronder nog Je Je Je Je Ari, en daaronder komt dan de laatste, komt de Moshe. Dat hij, Je Je Jehoede Ashton, was een beetje links van van van deze midden. Want de incarnatie, de volgende, dus de incarnatie net zoals de incarnatie van de, de incarnatie van Yeshua was Moshe. In welke zin van dat hij hey, Moshe bracht, bracht het licht van Yeshua één stapje naar beneden, Deedig naar de, naar dat Is dat begrepen? Dus in ways, uh, is Moshe de incarnatie van Yeshua. Yeshua is eerst is geweest, Yeshua, we hebben dat geleerd. En daarna Moshe. Nou, als mijn broeders dat zo horen, dat zo uh, de haren van hen zouden natuurlijk recht op gaan staan. Want dat zij weten dat niet. Als zij dat zo we, we, we weten dat het zo, dat zo is. Nou, dan dan. Verder de incarnatie van die beide is Shimon Bar Yochai. de middelste lijn. Eigenlijk dus in de incarnatie van Moshe zit Yeshua. In de incarnatie eigenlijk. En dan is Shimon Bar Yochai He's ook de incarnatie. Dat is de directe lijn van, van deze. En daarna komt de incarnatie van die drie bovenste is de incarnatie is de, is, is, uh, Ari. Ari is, dus de incarnatie van die drie die boven hem in de middelste lijn zijn. En de laatste komt dan de incarnatie van Ari en dan, dat is de ware incarnatie van Ari via de middelste lijn zal alleen maar machine zijn. Geen andere, begrijp je? Dus, en terwijl, terwijl dat volk speelt met allerlei komedie, dat volk, mijn volk dus, die denken, nou, sommigen zeggen, <gasps> Ja, hij is een incarnatie die Jehoede uh, uh, Ye Ashlag, En hij zelf dacht dat hij incarnatie was. Natuurlijk was hij dan erg dichtbij, maar dan van de linkerkant. Een klein beetje dichterbij. En natuurlijk heeft dat alles meegenomen, want hij kwam tot, in, tot de Jezot. En Jezot is Ari. Dus, en hij bekleedde de Jezot. Hij zegt: Ari is zijn raad. Dus dat betekent dat. Binnen wie Rav is, binnen de ander die leerling is. Naar, naar, naar, naar geestelijke bevattingen. En dan betekent dat binnen hem was Ari. Maar hij was een beetje zijdelings. Of, of een omhulsel van Ari. En dan had hij gelijk gezegd: dat hij was de incarnatie van Ari. Hij was wel. Uh, hij putte alles van Ari in, natuurlijk. Vonken van Ari werden zeker in hem uh, geïncarneerd. Maar niet de hele ziel van Ari. Duidelijk, er is verschil tussen een beetje en, en tussen, tussen alles. Ik had ook een vonkje van uh, Ramgar. Ja, alles was ik, toen ik naar Nederland kwam, was alles, alles, alle gebeurtenissen, was, alles was verbonden met Ramghar. En ik had ook roeping. Van Ramchal. Ook onze groep was ook begonnen. Onze site was ook naar nee, Ramchal. De zonen van Ramchal. En alles mijn gebeurtenissen, En alles wat ik, ik. was doordrongen door Ramchal. Ik dacht dat Ramchal mijn leraar was. Nee, ik dacht dat ik ook. Want ik kwam naar Amsterdam. Hoe kwam ik naar Amsterdam? Hij hey, woonde hier ook in Amsterdam. En maar. Ik wist zelf niet hoe, hoe mijn verbondenheid met Ramchal was. Ik dacht wel dat ik dat het iets. Uh, dat ik. Dat ik. Uh, met Ramchali verbonden was. En dat was totdat ik, dus ik had een groep hier, een kabbalistische groep hier, opgericht, want hij had het niet gedaan. En erg snel was het al voorbij. En waarom? Erg, erg snel. Na het oprichten van de groep en dat groep, de groep, kabbalistische groep, die wij, die heb ik dus moeten oprichten. Ik wilde dat niet. Ik wilde alleen leren op mijn zolder. Dus ik moest het oprichten. Dat moest, ik, dat moest ik oprichten. En dat heb ik dus gedaan. En dat was van boven. Het was gezegend. Want het blijft. Het bestaat. Ik weet niet hoe het bestaat. Maar het bestaat. Zonder dat wij vragen. Wij, nee, nee. we gaan niemand meer. Lang niet meer. Maar dan is het. Maar het bestaat. Het bestaat betekent dat het ook gezegend is. We hebben het altijd gezien. Op die manier als het bestaat. Het bestaat betekent dat het. Maar vanaf dat moment dat al, de kabbalistische groep is al opgericht en het bestaat hier, en nooit geweest was. Nooit hier in Nederland, nog nooit in de hele geschiedenis van, de, van dit land, nog nooit was hier een, een groep die leerde kabbal. Het was altijd verboden, het was altijd een Joodse aangelegenheid. En het uh, was altijd verboden. Het was verboden omdat Ramchal werd. Uh, ...exgecommuniceerd... ...laat staan... ...dat al die, al die, al die andere luiden... ...niemand, niemand raakt dit aan... ...dat uh, wil alleen maar traditie... ...duidelijk... ...dus vanaf het moment dat ik heb het opgericht... ...toen opeens weg... ...en dan betekent dat... ...voor mij was het een duidelijk teken... ...dat in, uh, in mij werd... Uh, ...een vonk van Ramchal... ...gezet... ...en ik moest altijd een vonk van de andere, ja, van, der, van de tijd die ik van de rechtvaardigen wordt ingebed in een ander man, in andermans ziel, in een andere generatie, om iets uh, wat nagelaten werd of nog niet gecorrigeerd werd door, de, door die ziel, die daarvoor was, die ingebed werd in de nieuwe, in de nieuwe mens, in de nieuwe ziel, om dat te, vo te volbrengen dus wat dat betreft heb ik mijn taak vervuld eindelijk? en zolang, zodra ik mijn taak vervulde die, dat niet zoetst, dat, dat funke van Ramchal verliet mij want niet meer was ik, niet, wat niet meer ja. nodig om in mij te zitten om, om mij te vragen, mij te pushen, om uh, om correctie te doen dat kleine correctie te doen in de ziel van Ramgaai. Dus wat uh, dat betreft heb ik eigenlijk. Uh, natuurlijk heb ik niet voor Ramgai gedaan. Ik heb gedaan, omdat van binnen mijzelf was de drang. En de drang was natuurlijk door, door deze vonk uh, die in mij was. Ik, ik wil je laten zien hoe dat werkt, niet over mijzelf, maar hoe dat, dat werkt praktisch, dat je ziet dat het dat, dat praktisch is. En dat heb ik dus gedaan. Nah dat na het volbrengen, na het. Nee, als het ware, corrigeren van, de, van deze vonk waarvoor, dus dat deze vonk van Ramchal in mij werd ingebe, ingebed, dat ik het vol, volbracht had, was geen, meer, geen, reden, geen reden meer voor de vonk van Ari, dat niet van de Ramchal, niet de hele ziel van Ramchal was in mij ingebed, alleen maar een vonkje wat ik wat ik waar het over jullie vertel. Nou, dan was het niet meer nodig om voor dat, dat funke Ramchal in mij te zitten. Hij was volbracht. Dat vonkje verkreeg vulling. En dan verliet het mij... Nou, sindsdien heb ik absoluut niets te maken met Ramchal. Eigenlijk, Want Ramchal, ook Ramchal is niet de middelste lijn En ik volg alleen maar stipt. Probeer ik te volgen. Probeer ik mij uh, steeds te manoeuvreren tussen... De rechts en links van de, van de algemene, van de algehele, de uh, middelste lijn voor de hele mensheid. Dat is wat ik probeer, dat is wat, waar ik dus probeer mij aan te leunen. Steeds uh, correctiewerk te nee, doen. Eigenlijk hoe dat zit. Hoe zit het dan met al die andere grote uh, Torah geleerden, etc. Waar zijn zij, zij gebleven? Op de boom des levens. Een erg belangrijke vraag. Waar is, waar is, dus, de, waar zijn, waar is dus Abraham, Isaac en Jacob? Wij zeggen dat in de middelste lijn. Zit geen Abraham, iets en Jacob. Zit geen Jozef. Waar zijn ze? Ja duidelijk. Hm? Kijk. Dat wa, ze, natuurlijk waren ze ook. Uh, waren ze ook. Uh, um, Heilige mannen. En. Zij waren ook allemaal van, Merkava, ja, uh, de wagen, zeg dat, van de dragers, van de krachten van de zeer en Oké, okay, je kan zeggen, oké, okay, Abraham was, uh, was gesed, ja, yeah, van de zeer en dat is niet de middelste lijn. Ietschak was... Uh, Gewra van de ieranpin, ja van de absolute dus drager. Het is ook niet de middelste lijn. Jacob was de middelste lijn. Waarom? Jacob is deferet. Ja, Jacob was de, bo de bovenste deferet. Dus een derde van de deferet bovenste. Waarom zeg je dan dat? dat uh, waarom leren dat, dat? Shimon Bar Yochai is, is deferet. Ja, de, de Algemene deferet. Ja. Maar binnen de Shimon Bar Yochai zit de ziel van Jakob natuurlijk. Er zijn so zoveel lagen. Duidelijk. Maar alleen aan in de, in, de ziel van Jakob, die Tiferet is, is niet gegeven om het licht Tiferet aan te trekken van via de algemene middelste lijn. Duidelijk. Zodat so het licht van. ...van Mashiach... Uh, ...aan te trekken... ...via de middelste lijn. Hij was de voorloper, daarom zit hij dan binnen die. Natuurlijk, hij is dan Tiferet... ...maar dan Tiferet, die zit binnen die... ...Tiferet, binnen die... ...binnen Shimon Bar Yochai. En zo so zijn er ook verschillende andere... Um, ...waren um, in de geschiedenis grote mannen waren... Maar die behoren niet tot die, tot die unieke lijn, in de middelste lijn van de verlossers, die, die, die, die het licht van de algemene verlossing, bevrijding van de mens, naar beneden moesten brengen. Vanaf Yeshua en naar beneden en zo op deze manier. Duidelijk. Maar normaal kan je ze vinden. Bijvoorbeeld Ramchal. Uh, hij was ook een zeer hoog, zeer hoog gezien uh, ergens uh, uh, uh, van Bina, duidelijk, van de Bina erg hoog van de drager, van de Bina, daarom was hij zo, zijn werken zo krachtig en zo, gogma, zijn gogma is zo indringerig. Duidelijk. Maar het is niet, het is niet wat wij leren, al iedereen heeft ook bijgedragen natuurlijk, Elke ziel van al die rechtvaardigen en al die Torah geleerden, grote Torah geleerden, hadden natuurlijk bijgedragen hier en uh, allemaal belangrijk zijn voor de, de hele boom. Kijk, als we kijken naar een boom, normaal een boom, wat is een boom? Wat is belangrijk? Wat is een boom? Het is niet alleen, is de, de stam. De stam is natuurlijk het, het belangrijkste. Niet de takken. De takken kunnen wel zijn, er kunnen andere takken komen, etcetera. maar de stam is het belangrijkste. De stam en de wortels. Maar alles is belangrijk bij een boom. De takken zijn belangrijk. Alleen, alleen de stam zonder, zonder takken is niet mooi. Is niet, zo, niet alleen mooi, maar al die andere aspecten, dus alle kroon boven, boven. Boven, ja, boven de, de, op de bovenaan de, de boom, dus geweldig, mooi, belangrijk, alles is belangrijk in een boom. Dus zo ook de zielen van, de, de, de zielen, de grote zielen die er geweest waren, er waren natuurlijk honderden, misschien duizenden, die ook bijgedragen hadden, flink bijgedragen aan het, aan het geheel van, eh, uh, en de boom, de boom des levens. Maar wij spreken, En daarom is iedereen, daarom is het ook niet gek dat sommige leren. Sommige zeggen nou, nou, ik leer dan Ramak. Ik leer dan uh, Rabi, uh, die. En ik leer dan van deze Rabbi, ik leer dan van deze Rabbi. Uh, ze leren van bijvoorbeeld, met, met andere woorden, de ene zegt. Ik leer dan, ik leer van een... Uh, een blaadje, een, een, bladje, een bladje op een tak, aan de linkerkant, ja, zo de, van de, de vierde tak van de, de hoofdtak, hoofd aan de, van de linkerkant, heb je nog hoofdtaken, en dan heb je nog vierde, secundaire tak, en daar leer ik ook van, nee, duidelijk, daar zit ook waarheid, in, in zekere stuk van waarheid, want alles put, alles uh, put uit uit de stam. En de stam put uit de, uit de wortels. En daarna wordt het gedistribueerd naar andere dingen. Alleen, zoals we leren in de, de, de Lurianse kabbalah, well, willen wij putten uitsluitend uit, uit de, deze middelste lijn. En natuurlijk, alle andere city alles inbegrepen hier. Want andere, alle andere putten van de van de middelste lane, ja, van deze, van deze middelste lane waar wij putten. Maar wat is dan de snelste weg om, om, er, om te komen, om naar zijn doel te komen? Wat is de snelste weg? Wat is de snelste weg, wat is de, laten we zo so zeggen, geen voorbeeld. Wat is de snelste weg om te komen, to, uh, om als je dan klimt op een boom? Wat is de snelste weg te, te klimmen? Lang, langs de stam naar boven of langs de stam en dan weer uh, weer naar de takken, naar, naar de taken en via de taken weer naar andere taken, so, daar, Wat is de snelste weg? Verstand. De stam. via de middelste weg is de, daarom dat is dat is en dan ontvang je dan direct, dan ontvang je dan sneller en toetreffender. En pittiger en alles is de, is de ware weg. Dat so is een beetje wat zo, dat je een beeld, beeld van hoe, hoe, wat, hoe dat zit in elkaar. Maar dat je niet, dat wij zien nu, dat alle zielen, vele zielen hadden bijgedragen, bijgedragen aan deze leer en ook aan de leer van de waarheid. Alleen, het zijn verschillende niveaus en wij willen ons houden aan, juist aan deze, de kortste en de, de krachtigste weg. Uh, en de ware weg, daarom heet het wa de ware weg. En niet de weg die dus om, om, omleding is, omweg als het ware, omweggetjes. Nou even, dat is dat. Uh, 18, ja? Yeah? We zijn en we is wat hij zegt, de naam en ook zegt, en op het moment, de nacht, de mankijn, toen Kajen daar afgedaald was, naar de naar Arka, naar de Klippot, naar het land van de Klippot, is dat voor, daarbij dan, let op, uh, verbonden zij zich samen, dus het mannelijke en vrouwelijke van de klipot, die verbonden zich samen, nou, dan hebben ze de kracht. We is daar ook en zij werden aangevuld tot tot elkaar, aangevuld tot één, tot één zijn geworden. Zie je? Tot één is geworden. Geweldig is het wanneer de Kedusha het heilige als mens in in heilige één wordt. Oh, dat is de kracht. Dat is de kracht. Maar als je dan als de klipot jij brengt tot éénheid, nou dat is, dat oh, is juist wat uh, hij deed, zijn zonde was. Die twintig niet zozee hochma, want de vonken van de hochma die overgebleven waren in de eile van de, van Kaïen, niet lapshoeba oradneke, die waren ingebed in het licht van het vrouwelijke van de dus van het een beetje chassadim, die zij had. Schalidei zei dat daardoor chashakba gama ging ook het mannelijke van de klippa naar haar verlangen. De hele waarom? Om te ontvangen van haar, om haar en te genieten van de vonken van de gochma, van de eilen, van de kayen die, die zij al had ontvangen. We niet stof hebben ze, en ze gingen met elkaar z'n maken. Want hey, wij vonden al meer we haar nu aantrekkelijk en we gingen ze nu zevoeg maken. Zevoeg betekent eenheid. De heino dat wil zeggen, 24, vier, 24. Schoen dat gehade, dat zij verbonden, verbonden zich tot één. We niet we niet moest en vulden elkaar aan tot één. ze werden ze als één. Nou. Uh, 25, we zes, we zes, we En dat is wat hij zegt. De zoger zegt onze zoger. We kulach en ieder zag, de inontoldoot, de kain, dat zij de voortbrengselen of nakomelingen van kain waren. Schalidea, zivuga, ze, dat door deze zivug, 26, jetzt u kwamen Nakomelingen uit Shehem, Genat welke nakomelingen, let op, naar krachten, zijn, zijn de inbedding 27 van de vonken, van de eile, van in de in het licht van de Klippa, in het licht van het vrouwelijke van de Klippa. We nemen zo en het bleek dus. 28 schenig loeide ze dat daardoor onthuld werden de funken van de hochma, die van de ziel van kain werden onthuld in hen, in die klipot, we kolamra u in iedere aan 29 dat zij toldo de Kain, dat zij voortbrengselen van Kain Iedereen kon zien, dat zij schoneldu, alle dea euh, zivug, harrazen, dat zij geboren werden door, de, door deze uh, kwade zivug, zivug van kwad. Het kan altijd zichtbaar zijn, dat zij afkomelingen zijn van, van Kain. In een der Wijldag, in on betrin, Reshin, de eerste letter hei, van eenheid laatste woord moet verfang, moet je vervangen in Res, in de letter Res. Reshin, Katarin ke, äh, 20 Heyvan. Wijldag, en daarom, in on betrin, daarom zijn zij, kijk wat is zegt ons, daarom zijn zij. Tweehoofdig, twee hoofden hebben. Kathrin Gewan, ...de kronen van uh, een slang. Slang dus betekent omdat dit uh, een natuurlijk is, maar twee hoofden, Om de twee hoofden, want twee, twee krachten, mannelijke en vrouwelijke van de klipa, 32. כי מיתוחש יוצו מ Hebrew רזחארו נקיחו את דריין דירתה ה'אילו' דקלipa. שהם ישורא שמעהו חים זה מזין פירנדהרתה כנעל. אל קנה תול דוח שהוליד כהן ב Ezra תו. בעזרתו... פה פירנדהרתה יאשלהם. ו TAM בתרשימ שיל אילו ב Cesen דירתה So he had notele khosheh de kilim de khohma 37. Waas he nie notele negu de negura shaba kilim de tum ashel 38 han no kwade klipa. Kijk, als twee ouders maken een kind. Dan een kind heeft van beide ouders iets. Zo niet? Van de ene heeft iets ontvangen, van de andere heeft hij ook iets ontvangen. Dus zo zegt hij ook, dat de nakomelingen van Klein hebben ook die twee, twee eigenschappen van die twee, van het mannelijke van de klipa, en van het vrouwelijke van de klipa. 32 naar de verdubbele punt, Kimitogsche, want aangezien zij uitkwamen, oftewel verschenen, die, die nakomelingen, Michiboer door, door, door de verbinding tussen het mannelijke en het vrouwelijke, 33 van Eile, van de Klippa, Zohem, Meshurasham, die vanuit hun wortels, hafuchim zijn ze tegenovergesteld zijn aan elkaar, kan zoals boven gezegd werd, 34. Alke, en daarom... Hatul Dotjoh Lied Kainbeesrat, oh, daarom de nakomelingen die Kain liet geboren worden door zijn kracht, door zijn toedoen, 35. Yeshlahem ja, die hebben deze twee kopen van deze twee klipot. Shahaji note Note, welke koppen? dat de ene kop, die neigt naar de. Uh, duisternis van de kilim van de Chogma 37. Terwijl de tweede neigt naar het licht uh, van die in de kilim dat in de kilim van, on, van het uh, onreine van het vrouwelijke van de klipa is. Daarom zie je ook uh, in, in folklore in van vele we zien ook soms draken. Ja, draken. Tweekoppige draken. Zie je dat ook? Zie dat? is ook wel naar krachten. Is het ook die twee krachten dan? Van de clipa 38 naar de punt. Wamru, Kat Katrin geïwan. Hem. 39. Ha. Leumat de Bet Hayot She bemerkta waas. She 40 venesher. Kom, ze echt op lehalen. en wat hij zegt, hij zegt de zoger Katrin Cheyvan, de koppen of de de kronen van de van de weet het van de slangen, van de slangen. Slangen hebben ook zo, weet je, op hun hoofd hebben ze net zo'n zo, zo kroon, zo'n zo'n zo net als een kroontje, zo'n zo'n zo Rondjes, zo'n zo uh, streepje, Hem, hij zegt, wat betekent dat ze dan, hebben ze die koppen van, van die... Hij zegt, hem, hallo, dat die, die twee koppen, of die twee de uh, dus kronen, die zijn, staan tegenover. Dus, we weten dat de ene tegen, het ene teg tegenover het andere de schepper heeft geschapen. Dus, dus, wat betekent die twee koppen in het heilige? Dus dat gaat hij ons vertellen. Wat, is, wat staat tegenover in het heilige? Dan zegt hij ons: Hemlaluma de betachajot, die twee, dieren, twee beesten, twee, hoe zeg je dat? Twee, um, twee slangen, mannelijke en vrouwelijke van de klepa... die staan tegenover in het heilige. Wat is in het heilige als tegen, tegenoverliggend liggend is? Daar zijn de, de beesten, die, in die, die Jezekiel, Jezekiel, Jezekiel ja? dus de grote profeet Jezekiel, Jezekiel, zag in zijn profetie. Dus hij had beschreven dat Merkava, herinner je bij de beschrijving van Merkava, hij beschreef dan de, de, de, de heilige wagen. En daar had hij beschreven de heilige wagen, waar vier... Vier beesten waren, waren. Herinner ik nog? We hebben een beetje geleerd. Er waren vier beesten, had je gezien, zo'n troon als het ware. En daar was het vier, of een wagen. Met, met op wielen. En daar waren vier beesten. Was, was, uh, uh, Shor, was het uh, stier. Aan uh, de rechterkant was leeuw. Aan de linkerkant was de stier. Shor heet het. En in het midden was Nesher, was een Adelaar. En onder de Malchut was de dus zijn vier, vier, vier, vier vierst, vier, vier, vier, vier, onder de Kaze. Dus Netzer, God, Jesot en Malchut. En de vierde was de mens. Dus dan zegt hij, wie zijn die twee, die twee mannelijke en vrouwelijke van de Klippar? Wie zijn zij, wie hebben zij als tegenlieger in, in het systeem van de heilige krachten? Hij zegt, dat zijn die, die twee Dieren, dieren of zo, twee beesten, die in het Demerkawa, dus in de, de wagen van die Heskel, van Ezekiel zijn, die shor zijn, die stier, stier en de stier dat is de linkerkant, en Nescher, verder. En Nesher is adelaar. Dus daar tegenover liggen die in de klipot Overeenkomen komen met. ...deze twee heilige krachten... ...Kmoorsrecht of Nederland... ...zoals het verder zal... Uh, uh, dat ...behandeld worden. Nou, ik denk dat wij... ...hiermee klaar zijn... ...zijn nog aan de andere kant... ...nog een stukje te gaan... ...maar wij gaan... Mm, eh? naar, de pauze, naar, ...naar de pauze... ...of, uh, of we gaan misschien... ...naar dat, dat de pauze direct... Met, ...verder met... ...Prit Gadasja. <laughs>